Uur. Dit is Heewel de Jong met het NOS Journaal. Zeker 4500 flexwerkers hebben bij het UWV een corona-uitkering aangevraagd. De steun is bedoeld voor werknemers met een flexcontract... die door de coronacrisis zonder werk zitten... maar buiten de bestaande regelingen vallen. Bijvoorbeeld doordat ze te kort hebben gewerkt voor een WW-uitkering. Als ze aan alle voorwaarden voldoen... kunnen ze voor maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen. De systemen hebben de aanvragen volgens het UWV zonder problemen kunnen verwerken middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat woensdag bekend gaat maken... na het voorlopig laatste coronacrisisberaad. Voorwaarde is wel dat scholen hygiënemaatregelen treffen... en dat voor die tijd het coronavirus niet opnieuw is opgeleid. Woensdag zou ook bekend worden gemaakt dat, zoals toegezicht... per 1 juli ook sportscholen, sauna's, casinos en sportkantines weer open mogen. Premier Rutte krijgt morgenavond de Franse president Macron op bezoek. Ze praten volgens de Rijksvoorlichtingsdienst onder meer over het herstelfonds... dat de Europese Commissie heeft voorgesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ook hebben ze het over de meerjarenbegroting van de EU. Donderdag was Macron nog op bezoek bij de Britse premier Johnson. En dat was de eerste officiële fysieke ontmoeting van twee Europese leiders sinds het begin van de pandemie.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 Don't try Deelnemers uit de Rob daar wordt uh, Operation Hurricane. En sterker nog, er zit zelfs nog een uh, Zandvoorts uh, randje ook aan. Want uh, Jurjaan, uh, de man die ook hoort op uh, dit uh, nummer. Jurjaan ook. die komt uit Zandvoort. Uh, stel, ik uh, doe hier het raam open en hij doet uh, zijn raam open. Dan kunnen we uh, even goed...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 There's more money than I can ever spend. I try to poison the heart that lies in my head They don't care I drown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 Lotte Mulder, daar is het allemaal om te doen. Zij is met Charlotte een van de winnaars geweest in de voorronde. Ik geloof zelfs de eerste voorronde in november. Toen er nog helemaal geen sprake was van C-virussen en C-woorden. Nee, toen hadden zij het gewoon better when it's dark. The deeper you go, the darker it gets, the farther from home. The better her kiss, the sharper the moon.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 Everything I feel you I need you Almost blind in the dark met een, de, uh, toch nog wel wat, uh, wat moeilijkheden, zo direct. Dus kijk ik kijk even naar buiten, want het, uh, het is net alsof het licht uh, even uitgedraaid uh, is. En dat betekent dat ik helemaal geen regenpak bij me heb. Maar goed, uh, out of skin hoorde je ervoor, de Fair en de Eerie. Het was de bedoeling dat ik met uh, Wouter Mol zou praten, maar de, die heeft het uh, uh, bij kans af laten weten. Daarachter hoorde je Lizzie V met uh, Little Big Secret. Uh, 14 februari 2019 was zij hier uh, te gast en toen heeft ze onder andere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 Alweer inderdaad een band uit de Robacta Award. Eh, en sterker nog, ook uit het, de serie die we het afgelopen jaar hebben verslagen. Eh, ook zij zaten in de eerste voorronde. en Sterker nog, ze zouden ook in die finale hebben gestaan. Want eh, ik meen dat zij als publieksprijs eh, nog een plek hadden afgedwongen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus eh, wel weet ik wel dat ze in die, een van die voorrondes wel de publieksprijs hadden gekregen.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 En veredelde secretarissen geloof ik.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 je kan het zo gek niet maken, ja. mensen die, uh, ja, die horen van alles en nog wat erin, dat is ja, uh, helemaal leuk. Een beetje stevige band heb ik begrepen, ik geloof ik, punk is het toch wel? Uh, ja, we hebben een uh, aantal echt uh, uh, origineerde hard punk nummers, ja. en uh, welke we vandaag dan gaan presenteren bij matches, die is... Uh, wat uh, iets meer laid back, maar meer in de geest van oude protopunk bands, Denk de Ramones, denk de Clash. Kijk, daar houden we wel van. De ja, ja, De, de Clash, was... uh, uh, Ramones, ja, dat zijn uh, toch wel de jongens van de gestampte pot. He, <laughs> ja, ja, ja dat, uh, dat, uh, daar kun je me dan wel een beetje wakker van maken. Maar ja, dat doet mij ook een beetje denken aan het uh, verleden. Ergens hier in Zand wordt uh, dat, uh, dat we nog zo'n zo beetje een rockkroeg hadden. En die gozer die draaide dus af en toe ook wel stevig, iets van de Romeans er tussendoor. Dus ja, dan ben je op een gegeven moment ook wel van de Romeans gaan houden. Wat, wat dat gaat. Dus uh, nee, dat, dat mag ik graag horen. Ehm, uh, uh, uh, De Rotterdamse dakdagen. Dat, uh, dat, uh, hebben jullie dat fenomeen ook uh, gekend? Ja, nou, we hadden er grote plannen voor. Alleen uh, we konden het uh, helaas niet organiseren op uh, korte termijn. Ah, dus ehm. Um,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 nights and the foggy mornings tell them about the riverside and the moonlight stories